nog meer mensen aan te houden.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 We zijn er nog een klein uurtje tot 11 uur... met het slot van de achtste finales in de Champions League. Juventus tegen Tottenham en Basel tegen Manchester City. En oud-top-snowboarder Joris Auerkirk die zit zometeen hier aan tafel. En met hem gaan we praten over het Olympisch toernooi... dat nu in volle gang is. Drie van de vier gouden schaatsmedailles... zijn afkomstig van trainer Jack Hoe doet hij dat toch? U hoort hem straks. En hoe mooi die dag was, dat hoort u in het overzicht... van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Nederlandse medailleoog staat na vier dagen al op tien. Er kwamen vandaag zilveren bij en een hele mooie gouden. Kelt naar zegenvierde op de 1500 meter, dankzij een supersnelle opening. Ik zag een heel klein stukje van mijn eigen rit. Ik dacht, oh shit, het lijkt wel een duizend. En uh, echt mega vet. En ik, ik kon niet geloven, Jack zei, weet je wat je eerste ronde was? 5-0. <laughs> wat? So, daarom deed die laatste bocht zozeer. Ja, het zilver was voor Patrick Roest en Koen Verweij... die stelde teleur met een elfde plek. Ook bij de shorttrackers werd een zilveren medaille binnengehaald. Jara van Kerkhoff werd tweede op de 500 meter. Ja, en eigenlijk zit Nederland al op tien en een halve medaille... want skier Marcel Hirschen pakt de goud op de combinatie. De moeder van Hirschen komt uit ons land. En dus gaat de Oostenrijker ervan uit... dat zijn plak ook in Nederland wordt gevierd. I'm sure. Dat <laughs> a lot of uh, onze vrienden, uh, especially van from de family van mijn are watching de uh, races as well. En so, uh, they are jumping around at the moment, I'm sure. Ja, succes van Nederland blijft Duitsland aan koppen. De medaillespiegel. Nathalie Geisenberger veroverde bij het rodelen de vijfde gouden medaille voor onze Oosterburen. In totaal heeft Duitsland er nu negen. Nederland bezit er na vier dagen tien. De Belgische tennisser David Goffin heeft de tweede ronde van het ABN Amro World Tennis Tournament bereikt. De finalist van vorig jaar versloeg de Franse qualifier Nicolas Mahou met 6-1 en 6-3. Ja, en eerder hoorde u al in deze uitzending dat uh, een van de favorieten toch wel, Favrinka, Stanislav Vavrinka is uitgeschakeld door Griekspoor. Dylan Griekspoor, een Nederlandse qualifier in drie sets. Derde set was maar liefst 6 Twee. Behalve de Champions League is er ook de Europa League weer. Uh, die is ook weer hervat. In de tweede ronde speelden Rodester, Belgrado en CSKA Moskou met 0-0 gelijk. Vor uh, volgende week is de return in Rusland. De andere duels staan voor donderdag op het programma. En dan even kijken bij de Champions League. De tweede helft, ontzettend veel doelpunten en uh, voorbeslissingen. Maar je dacht eigenlijk, Richard, dat het bij Juve Tottenham vrij snel was afgelopen. Ja. Is het eigenlijk daar nog spannend? Ja, zeker, zeker. We zitten in minuut 65 in Turijn. Juventus tegen de Spurs. Het staat 2-1. En Juventus, en dat overkomt ze echt niet vaak hoor, in eigen stadion. Niet voor niets natuurlijk ook in Europees verband. 26 thuiswedstrijden ongeslagen... En ook in de Serie A bijvoorbeeld één statistiekje uit de laatste vijf wedstrijden. Geen enkel tegendoelpunt. Maar ze staan ook in de tweede helft gewoon onder druk van de Spurs. Er zijn wel wat kansen geweest in de tweede helft al voor Juventus. Om opnieuw een derde goal te maken. Dat was natuurlijk al het geval met die penalty van Higuain in een extra tijd van de eerste helft. Maar Bernadetski was er dichtbij met een schot voorlangs op aangeven van Higuain. En ook Manchukic met een kopbal had wel de 3-1 kunnen maken. En aan de andere kant zijn er ook bij de Spurs kansen genoeg geweest al in de tweede helft om 2-2 te maken. Met andere woorden, het is een intense wedstrijd. Het golft op en neer. Het tempo ligt heel erg hoog. Harde mannelijke duels. En nu gaat uh, Kedira Geat uh, de middenvelder gaat naar de kant bij Juventus. En Betancourt Rodrigo komt erin voor de laatste 25 minuten. Als het zo blijft, 2-1, dan is de return op Wembley in Londen op 7 maart natuurlijk... Uh, nog echt een hele spannende wedstrijd waarin de Spurs zomaar Juventus zou kunnen uitschakelen. Juventus dat in de laatste drie jaar in de Champions League twee keer in de finale stond. In 2015 en ook vorig jaar toen verloor het van Real Madrid. Op het andere veld waar gespeeld wordt in Basel... daar staat het nog altijd 0-4 voor Manchester City. En daar is Kevin de Bruyne, de grote sterspeler... die is gewisseld door Guardiola. Hij wordt natuurlijk gespaard voor ook alle andere belangrijke wedstrijden... die City dit seizoen nog gaat spelen. Want dat duel is natuurlijk al wel lang en breed beslist. Morgen, dan wordt er ook gevoetbald in de Champions League... dan speelt Real Madrid tegen Paris Saint-Germain... Het gaat niet goed bij de club van trainer Zidane. Vorig jaar won Real Madrid alles, maar dit jaar is alles anders. Real Madrid dreigt overal naast te grijpen. Correspondent Rob Zoutberg ging kijken bij de koninklijke. De laatste competitiewedstrijd van Real Madrid... voor het treffen tegen Paris Saint-Germain. Uitgeschakeld voor de Copa del Rey. En vierde in de competitie na de rivalen Barcelona... Valencia, Atletico de Madrid. Het loopt allemaal niet echt lekker. En als dat soort dingen gebeuren duikt ook onvermijdelijk het C-woord op in de Spaanse sportmedia. Crisis. Ik denk dat de temporada een beetje regulier is in de Liga. Maar ik denk dat er veel partijen voor para finale final. Esto se puede kan een jongen met een, met een grote sjaal ook om van Real Madrid die zegt... ja, ach, crisis, er is nog een heel lang seizoen te gaan. De wedstrijd tegen Paris Saint-Germain, die komt er nu aan. En als die goed loopt, ach, dan zal je zien dat het allemaal wel meevalt. Ik vind crisis vind ik altijd zo'n groot woord. Hoe oud bent u? Ik heb 73 73 jaar. Dus u heeft ook veel momenten gezien dat het even niet zo goed ging. In general. In de jaren dat ik Real Madrid volg, en dat zijn er dus al heel wat, vind ik dit eigenlijk het slechtste jaar wat ik meemaak. Ook omdat ze verloren hebben van. Ploegen die een stuk slechter waren dan Real Madrid. de Champions Maar zo op het oog doodkalm blijft de trainer Zinedine Zidane. De vraag of de wedstrijd tegen PSG voor hem als een finale voelt... noemt hij allemaal onzin. Ach wat, we moeten gewoon die twee wedstrijden goed spelen, zegt Zidane. En wat het verder allemaal voor consequenties heeft... dat interesseert me nu eigenlijk helemaal niets. We voelen geen druk. De mensen die naar ons komen kijken, ja, die willen gewoon een mooie wedstrijd zien, gaat Zidane verder. Ik zou graag willen dat die supporters trots op ons zijn. Want ze blijven ons trouw. Zelfs als het soms niet helemaal loopt zoals we eigenlijk allemaal zouden willen. Dat hoort allemaal bij het voetbal. Wij gaan er in ieder geval alles voor geven. En wat we gaan doen is het alles geven. Niet altijd kun je op 100% zijn en het alles winnen. Je kunt niet altijd alles winnen, altijd aan de top staan, zegt Eleonora Giovillo, de voornaamste Real Madrid-verslaggeister van de krant El País. Sidaan. En, en dat weet Sidaan ook als geen ander. Hombre, lo sabe, lo sabe y lo repite, por eso hay frase. Sidaan zegt altijd: dit duurt niet eeuwig, geniet er maar van. Maar Zidane voelt ook dat de spelers hem door de vingers glippen. Sidaan wilde geen nieuwe spelers aantrekken. Zijn ziel en zaligheid ligt juist bij deze voetballers. En daarom is die wedstrijd tegen PSG alles bepalend geworden. Que mañana zal het ook in dat soort Wat is het wat je leuk van Real Madrid? Cristiano. Cristiano Ronaldo? Ja. Sí. Mijn vader hier met zijn twee zoontjes. Die is nu de beste speler, Cristiano Ronaldo. En gaat het goed met de club? Ja, hartstikke goed. Dat optimisme van die kinderen moeten ze maar even vasthouden. We kijken toch bij de wedstrijd uh, Juventus tegen Tottenham Hotspur. Richard van der Made, wat is er aan de hand? Het is 2-2 geworden. De goal van de Deen. Christian Eriksen, de oudspeler van Ajax. Ziet Buffon, ziet hem te laat. De bal gaat eigenlijk een beetje door de muur heen. Het is 2-2 geworden in Turijn bij Juventus tegen de Spurs. <middels> Feelings are intense, words are trivial Pleasures remain, so does the pain Words are meaningless and forgettable Mode met enjoy the silence. Nou, ik weet in ieder geval twee uh, stadions waar het op dit moment niet stil is. Ja, in de Champions League, Richard. Ja, dat is uh, absoluut het geval. Er zijn uh, heel veel mensen die zich uh, roeren, zowel in Basel... Als in Turijn en vooral in Italië natuurlijk. Want Juventus weet eigenlijk niet zo goed wat het overkomt in deze wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. De Engelsen zijn oppermachtig na een droomstart. Een goed begin ook van Juventus in het eerste kwartier. Is het nu ineens Tottenham Hotspur dat gewoon de betere ploeg is. Eigenlijk al een hele lange tijd. En die 2-2 van Eriksen uit een vrije trap dus binnengeschoten. Buffon zag die bal erg laat. Die 2-2 is gewoon terecht. En Eriksen, oud Ajax, ziet is nu ook weer aan de bal. Aan de linkerkant van het veld. Zo probeert de Spurs er opnieuw doorheen te komen. Juventus zakt wel heel erg ver in. Al uh, vanaf het begin van de tweede helft. Het heeft in de omschakeling kansen gekregen om 3-1 te maken. Maar het is nu dus 2-2. En dat zou een geweldige uitgangspositie zijn voor de Spurs op 7 maart in Wembley. Nu is het uh, Chiellini. Die uh, robuuste, ervaren verdediger die altijd op het randje speelt. Maar een aantal keren toch in de fout is gegaan in deze wedstrijd. Dat gebeurde al in de eerste helft een paar keer. En ook uh, bij die vrije trap Maakte hij de overtreding. Nu probeert Hikwaïne doorheen te komen. Maar wordt er verdedigd door de Spurs. En spelen we nog een kwartier in een stadion dat uh, ja, hectisch is. Dat kolkt. Want Juventus moet nu komen. De Italianen schreeuwen Juventus naar voren in Basel. Is de sfeer ook geweldig. Maar daar is het gespeeld. Daar staat Manchester City nog altijd voor. Met 0-4. Twee goals van Cundogan. Eén van Silva en één van de Argentijn Aguero. De Bruine is inmiddels gewisseld. En op het andere veld zie ik nu dat Manchukic ook een spits. Hij gaat naar de kant bij Juventus. Nog een kwartier voor de Italianen. Zij moeten nu vooral komen, maar de speurs zijn beter. Gaan wij even naar Den Haag, waar uh, werd gestemd over de motie van wantrouwen... die de PVV indiende tegen premier Rutte... naar aanleiding van het aftreden van minister Halber Zijlstra... van Buitenlandse Zaken. Daar is over gestemd dus nu. Politiek verslaggever Wilco Boom, uh, wat is de uitkomst? Ja, De motie is verworpen uh, met 101 stemmen tegen, maar 43 voor. En dat is toch eigenlijk wel uh, best meer dan uh, van tevoren was gedacht. Het waren in elk geval de stemmen van de PVV, van de Partij voor de Dieren... van het Forum voor Democratie, ook van 50 plus en van Denk en uiteindelijk ook van de SP. En fractievoorzitter Lilian Marijnissen verklaarde dat als volgt. Voorzitter, de fractie van de SP zal de motie steunen. En wel om twee redenen. Eén, omdat de minister-president sinds het moment dat hij geïnformeerd is... over de leugen van de minister van Buitenlandse Zaken... niets heeft gedaan om ons als Tweede Kamer te informeren. Maar pas in actie komt eigenlijk op het moment dat door de Volkskrant... door een doortastende journalist daarover is gepubliceerd. En de tweede reden is dat onze minister-president zegt dat liegen... Dat de leugen geen doodzonde is. En wat ons betreft is het dat in de politiek wel. En is de vraag hier zeer legitiem om te stellen... als Liga al geen doodzonde meer is, wat is het dan wel? Ja, Lilian Marijnissen van de SP, die dus uitlegt... waarom haar partij wel voor die motie van uh, wantrouwen tegen uh, Rutte stemde... dat deed uiteindelijk de Partij van de Arbeid niet... maar dat was dubbeltje op zijn kant... blijkt uit de woorden van fractievoorzitter Lodewijk Ascher. Voorzitter, we beschouwen het als een uh, pijnlijke avond... gezien de gevolgen voor de verhoudingen met andere landen... en de reputatie van Nederland. Gezien de manier waarop met de Tweede Kamer is omgegaan. Maar we zullen de motie nu niet steunen. Als later blijkt dat de minister-president ook onwaarde heeft gesproken... onwaarheden heeft gesproken, dan kan dat oordeel veranderen. Ja, en Dat was dus Asscher die uitlegt waarom zijn partij die motie uiteindelijk niet steunde. En dan is natuurlijk de vraag, hoe, hoe reageerde de minister-president ja, ja, die was behoorlijk aangeslagen na het debat. Uh, collega Jeroen van Dommelen ving hem op en dat ging als volgt. Dag meneer Rutte. U zei in het debat, ik heb de zaak eigenlijk onderschat. En dan zeggen heel veel mensen, hoe kan dat nou toch? Zo'n ervaren premier. Ja, daar, daar moet ik gaan psychologiseren. Wat er dan in mijn hoofd gebeurt en wat ik dan heb gerationaliseerd. Maar dat wordt allemaal psychologiseren achteraf. Het feit is dat ik natuurlijk wel wist... Toen ik het hoorde, dit moet naar buiten, dat zou hij ook doen. Dat heeft hij ook netjes gedaan in de Volkskrant. Maar uh, ik heb het uh, ja, inderdaad onderschat. En denkt u dan niet dat het moet naar buiten via een brief van de Tweede Kamer? Zo belangrijk is het. Gaat je toch niet de krant voor gebruiken? Uh, dat, dat heb ik ook in debat benoemd. Kijk, hij meldde dat we net januari de Volkskrant is bezig met de primeur... Wat ik in ieder geval had moeten doen... is bevorderen dat op de dag dat die krant verschenen, onmiddellijk ook die ochtend om vijf uur s morgens... die krant verschijnen online vanaf vier, vijf uur s ochtends... dat je meteen ook vanaf vier, vijf uur s ochtends... een brief aan de Kamer was Dat hadden we minstens moeten doen. Ja, premier Rutte dus over zijn fout. Hij wist al eind januari van het liegen... van de afgetreden minister van uh, Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra... en nam niet het initiatief om daar zelf uh, in een eerder stadium... de Tweede Kamer uh, over te informeren. Hij liet de primeur aan de Volkskant en dat werd hem door heel veel partijen kwalijk genomen. Ja, nou, de stoel van uh, Halbe Zijlstra is nog warm. Dan is de grote vraag, wie gaat er nu op de, de warme stoel uh, zitten? Zijn er al namen? Ja, er wordt natuurlijk al gespeculeerd in Den Haag... want zo gaat dat altijd, dat gaat snel... Uh, onder andere de afgetreden minister van Defensie, Janine Hennis, wordt genoemd. Maar die moest aan het einde van de vorige kabinetsperiode gedwongen aftreden... omdat er uh, door een ongeluk doden waren gevallen in de krijgsmacht. En dat is nog maar zo kort geleden uh, dat me dat uitgesloten lijkt... dat zij nu alweer minister wordt. Dan is er nog de woordvoerder Ten Broeke van de VVD, die wordt genoemd. Uh, en ook Europarlementariër Hans van Balen. Maar uh, die lijken me allemaal vrij kansloos. En tenslotte wie wordt er nog meer genoemd? Edith Schippers. Twee kabinetten lang de minister van Volksgezondheid. Uh, zeven jaar lang dus. Een ervaren bewindsvrouw. Uh, maar ik heb op dit moment geen idee of ze daar echt in voor is. Uh, ja. Maar ze wordt genoemd. En dat komt vooral door het feit dat zij een, een invloedrijke VVD'er was. En een hele ervaren minister. Ja. Goed, wij zijn weer helemaal bijgepraat. Dankjewel, Wilke Boom. Feyenoord en Michiel Kramer gingen bij het sluiten van de transferperiode uit elkaar. De spits zat daarna werkloos thuis en hoopt op een aanbieding uit het buitenland. In de tussentijd hield Kramer zijn conditie op peil uh, bij Telstar... tot gisteren ineens het bericht kwam dat hij, een contract had tot het, of dat hij een contract... tot het einde van het seizoen heeft getekend bij Sparta. De ontwikkelingen volgden elkaar snel op, vertelt Kramer. Nou ja, in principe train ik gisterochtend met Elster. Ja. Uh, na de training kreeg ik een belletje dat ik vanmiddag uh, gesprek had hier. Dus uh, ja, toen ben ik uh, hierheen gekomen en het uh, is vrij snel gegaan. Dus. Pas toen hoorde je ook dat Sparta je wilde hebben. Ja. We hadden een paar weken geleden, waren er ook veel geruchten toen je nog onder contract stond bij Feyenoord, dat jij naar Sparta zou gaan. Waarom ketste het toen af? Nou, omdat ik eventjes wat langer wou wachten. En uh, mijn, mijn voorkeur ging toen uit naar het buitenland. En uh, toen heb ik gezegd dat ik daarop wilde wachten. Alleen er kwam niks uh, wat, ik, uh, wat ik wou en uh, ja, dan is dit uh, voor mij uh, super. Waarom wilde je naar Sparta? Nou, omdat ik gewoon lekker weer plezier wil hebben in hetgeen wat ik doe. En, uh, dat is de laatste anderhalf jaar wel wat minder geweest. En, uh, ja, we moeten Sparta in de divisie houden. Dus, ja, Daar ga ik uh, het team en de club hopelijk mee helpen. Ben jij een paniek aankoop? Nee, hey, dat moeten jullie allemaal lekker bepalen. Dat, uh, dat denk ik niet. maar goed. Uh, dan ben je wel een speler die vaak rendeert als je vooral op de helft van de tegenstander speelt. Uh, dat doet Sparta ja, natuurlijk deel niet deel veel. Dat is ook niet helemaal waar. Want uh, bij Aden en Den Haag speelden we ook tegen degradatie twee jaar lang. Dus toen speelden we ook niet alleen maar op de helft van de tegenstander. Dus volgens mij is dat ook niet helemaal, uh, helemaal waar wat je zegt. Dus jij past goed in dit elftal? Ik pa pas goed in ieder elftal, ja. Wat is je indruk van Sparta? Nou ja, natuurlijk een club met een uh, grote historie. Uh, en die in de eredivisie moet blijven. Dus uh, zo simpel zie ik het ook gewoon. En het gaat erom dat wij... Uh, de wedstrijden gaan winnen die er komen gaan. En uh, zorgen dat wij met Sparta gewoon in de e visie blijven. Heb je al met de trainer gesproken, De dikke advocaat? Ja, ik heb hem gisteren eventjes gesproken, dus uh, het is allemaal goed. Hoe zijn de laatste maanden voor jou geweest bij, bij Feyenoord? Want er stond ontzettend, je stond heel erg in de aandacht. Het begon natuurlijk al met dat broodje kroket op dat veld. Er kwam alles over je heen. Hoe heb jij dat beleefd? Nou ja, dat vind ik niet zo relevant nu. Uh, want dat is geweest. En ik ben nu hier bij Sparta. En het gaat erom dat wij uh, gewoon erin blijven. En het gaat niet om mij. Het gaat ook niet om iemand anders. Nee, het gaat om Sparta. Dus ja, we kunnen wel weer praten over uh, maanden geleden. Maar daar heb ik niet zo zin in. Nee, maar we hebben je er nog niet over gehoord. daarom ben ik nog wel benieuwd. Ja, maar ja, dat heb ik ook bewust gedaan. Je wilt er ook niks over zeggen? Nee. Was het wel vervelend hoe het bij jou eindigde bij Feyenoord? Want je wilt denk ik niet op zo'n manier weg. Uh, nee, ik denk dat niemand in, uh, zo op zo'n manier weg wil. Dus... Uh, dat is uh, hoe het is en uh, zo is het gegaan en dat is gewoon achteraf beter geweest. Er zijn veel geruchten dat je ook een, een, een paar maanden salaris hebt meegekregen van Feyenoord. Wat kan je daarover zeggen? Ja, ik snap niet zo heel goed waarom je nou dit soort vragen uit, uh, stelt, want... Ik snap want dat het... jij de voormalig spits van Feyenoord was, Michiel. Ja, voormalig, ja. Dat is een grote club. Ja, nou, dat is geweest. Maar daar zeg je ook niks over? Nee, namelijk had je er weer. Tja, ja. <laughs> Michiel Kramer in gesprek met Arman rook. We even over dat broodje kroket. Hij heeft wel gezegd dat als Sparta erin blijft, trakteert hij op broodjes kroket. Nou, dat moet hij dan maar doen ook. Je hebt uh, informatie waar je verder niks aan hebt. Maar nee. ik, denk, ik, zeg het, ik zeg het toch even. Toch bedankt. Ja, Richard, de Champions League. Ja, niets uh, ander niveau dan uh, Michiel Kramer, zeg ik uh, dan toch maar eventjes. Zeker bij uh, Juventus tegen uh, de Spurs. Wat een geweldige wedstrijd, zeg. In de tweede helft. Het gaat in zo'n hoog tempo. En de Spurs spelen op dat middenveld zo goed met Christian Eriksen. Die deen die ook naar het WK gaat. Oudspeler van Ajax. Deli Ellie ook zo'n technisch vaardige speler. Die uh, heel goed is afgestemd uh, met uh, Harry Kane. De spits die we overigens in de tweede helft niet meer zoveel hebben gezien. In de eerste helft kreeg hij... Uh, behoorlijk wat kansen. Nu in de tweede helft heeft hij het wat lastiger met die sterke verdedigers. Vooral Benatia, maar ook wel met Chiellini. Nu een corner in de slotfase. 2-1. 84ste minuut. Juventus staat of 2-2 moet ik natuurlijk zeggen. De kopbal van Benatia is dat van achteruit en die bal gaat over het doel. 2-2 is de tussenstand, want de vrije trap van Eriksen in de tweede helft is tot nu toe de enige goal geweest in de tweede 45 minuten. In de eerste helft was er lange 20, 25 minuten, geen veldje aan de lucht. Die droomstart natuurlijk van Juventus met twee goals van Higuain. Daarna werd het uh, 2-1 via Harry Kane en Eriksen maakte dus de 2-2. Nog ruim vijf minuten, het is zeker nog niet gespeeld. Het golft op en neer, Juventus moet vooral terug. En de Spurs zetten aan voor misschien nog wel een derde goal. Dat zou helemaal een sensatie zijn. Carnaval is voorbij. Verslaggever Reinhard Meijer ging naar zomeren waar de hardcore liefhebbers op hun tandvlees naar het einde feest vierden. Nou, dat willen we allemaal niet zien. Dames, kom we. even. Hij toch. Hey, ze was ooit. Jij komt hier het verkleedhok binnen. Wat zei je nou? of het de boks al uit was. Dialect voor de broek. Want wie staat hier zich om te kleden in zijn blote bast? Zijn het dorstlustige hoogheid prins Niels de nieuwste. En dat is jouw man ook, ja, hè, he? in het echt? Man. Ja. Dan moet jij de prinses zijn? Ja, klopt. En jij gaat je hier ook omkleden? Nee, ik hou daar aan. Nou, jij ja, nou houdt wel dit, wel dit gewoon leuk, aan? Hè? Ja. <laughs> ik denk dat er komt een mooie jurk of zo. Nee, met carnaval ben ik gewoon verkleed. Oké, okay, dus jij bent dus de prinses, maar je bent verkleed als, ja, tennister, denk ik, hè? Ja. En je staat hier lekker met bier in de handen? Ja. <laughs> Waarom staat iedereen hier nou in één keer te lachen? Ja, het heeft even geduurd voordat hij smaakte. Dat het biertje, de eerste paar biertjes niet zo lekker waren. Je moest even op gang komen? Ja. Maar dat is niet erg. Het is dag vijf. Dus dat mag wel voor het moeite kosten. Ja, ik ben uh, Prins Niels de Nuchte. Van CV de Meerdpoel. Je hebt nog aardig stemmen valt me op. Af en toe kan keer smeren met echt Dikke koffer hier. Jij gaat je omkleden? We gaan ons eigenlijk uh, gereed maken voor de carnavalsmiddag. Uh, voor de jeugd. Maar dan moeten we even netjes inpakken. En dan kan ik niet zo mijn carnavalskleren aan hebben. Wat gaat er allemaal aan? Want er wordt nu een cape omgedaan, zie ik. Een zwarte? Ja, voor de luisteraars thuis. Er gaat nou een uh, cape... Op. Oh. Laten jullie die laat wat vallen. Wat is dat? Dit is mijn uh, scepter, daar moet ik heel zuinig op zijn, dat zag je wel. Nee, er gaat nou een, een, een cape om, uh, daarna komt de steek eraan met de veren erin... en dan zijn we eigenlijk al bijna gereed om te gaan. Ik hoor net je prinses zeggen, ik heb al zes biertjes uh, op. Hoe zit dat bij jou? Ik heb even achter het gordijn gezeten... en achter het gordijn is de traditie dat je meneer drinkt. Nou, ik denk dat ik er misschien wel uh, ietsje meer, maar niet heel veel meer. Ja, want jij moet als prins wel een beetje je koppen bijhouden, houden, geloof ik, hè? Ja, dat zijn wel de regels. Anders krijg je een beetje op je donder. Uh, ja, al. Zijn Goose! Jullie zijn prins en prinses. Dat zie je niet overal, geloof ik. Nee, maar gelukkig bij de migpo wel. Ik zou het niet zonder kunnen. Wat je tegenwoordig ook heel erg vaak ziet in de erin... dat vooral moderne verenigingen ook zeggen van... nou, we pakken geen prins meer, maar we pakken een prinses. Uh, bij ons is het inderdaad wel altijd traditie geweest... dat dus de prins een prinses heeft, ja, mocht hij vrijgezel zijn... Ook goed, natuurlijk. Wie ben jij trouwens? Ik ben Vorst uh, Boudewijn. Beetje onderbiedig gezegd. Het gezicht van de vereniging. Ik doe overal uh, het woordje, het praatje. Had ik je bijna overgeslagen. Ja, maar dat is helemaal niet erg, hoor. <laughs> dus, ja, het gaat nu even om de prins en prinses, hè? Absoluut, absoluut. Hé, He, het is alweer zover. Het einde is in zicht. Bah. Nou, voordat ik het wist was het al dinsdag. De dagen zijn voorbij geschoten. Ja, vanavond is de afsluiting. Ja, helaas is het alweer dinsdag. En dat betekent dat de laatste dag is aangekomen. Het kan voor sommige mensen heel emotioneel zijn. Om elf over tien is mijn laatste ding, mijn laatste woord. Ja, ik heb er altijd wel een beetje last van. Ben ik wel heel eerlijk in? Nou, als je dat wil, dan roepen we wel even af. I love! Alaaf, morgen gaat Rijnoud samen met Kamerlid Martijn van Helvert... als woensdag vieren. De katholieke traditie die volgt op het carnavalsfeest. En ja. Radio 1. 1 0 vult, 4 slot Leeuwin met het NOS Journaal. 43 Kamerleden steunden een motie van wantrouwen van PVV-leider Wilders tegen premier Rutte. Daarmee is de motie gesneuveld. De oppositie had flinke kritiek op de premier omdat hij had verzwegen dat minister Zelstra loog over een ontmoeting met president Poetin. Rutte noemde dat een politieke inschattingsfout.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 De politie heeft een man van 18 aangehouden op verdenking van betrokkenheid... bij een schietpartij in Rotterdam afgelopen december. Daarbij kwamen twee mannen van 25 en 26 om het leven. Volgens de politie ging het om een geplande liquidatie. De Nierstichting noemt de nieuwe donorwet... namens alle patiëntenorganisaties en gezondheidsfondsen een doorbraak. In 2020 gaat die in, dan wordt iedereen automatisch donor... tenzij iemand aangeeft dat hij dat niet wil langs en opstreken. En Joris, ouwekijk, is al uh, aangeschoven voormalig uh, topsnoop voetballen? Zit je mee te kijken? Of, uh, nou, eigenlijk totaal niet, nee. Uh, <laughs> totaal niet. Goed. Nou, kijk even de andere kant op dan, Richard uh, van der Mare, Want we zitten tegen het slot van de Champions League west aan, hè? Ja, 90ste minuut bij Basel-Manchester City in de 89ste minuut. 0-4, daar is het gespeeld, al een aantal keren gezegd. Maar in Turijn is het... Ongelooflijk spannend en zeker nog een wedstrijd. Juventus heeft het moeilijk ook in de tweede helft. Spurs is de beter voetballende ploeg. Zeker op het middenveld met Deli Alli, met Eriksen, met Dyer ook, met Dembele die Belg. Natuurlijk een geweldig centrum ook. Twee oudspelers van Ajax met Jan Vertongen die een uitstekend seizoen speelt bij de Spurs. En natuurlijk ook Sanchez de Colombiaan nog niet zo lang geleden in dienst van Ajax. Twee minuten krijgen we erbij. Een halve minuut is daarvan verstreken. En uh, ik hoor wel of ik uh, daar nog eventjes uh, over door mag. We gaan uh, kijken naar een aanval van de Spurs over de rechterkant. Dan wordt er verdedigd door Alexandro in de hoek van het veld. 2-1 de voorsprong voor Juventus. Het gaat uh, heel spannend worden hoor. Op 7 maart de return op Wembley in Londen. De Spurs voetballen goed, voetballen makkelijk. En worden geroemd al maandenlang om die uh, aanvallende intenties die die ploeg uh, in zich heeft. Waniyama gaat er nu nog uh, bij komen. Lucas is ook al in het veld gebracht door. Voor Pochettino, de coach van de Spurs. En ook Son de Koreaan is gekomen voor Deli Alli. Dat zijn alle wissels. Eriksen gaat nu naar de kant. En Juventus moet dus zien dat het stand houdt. Ja, eigenlijk zou je zeggen van Juventus moet juist gaan komen. Want aan deze stand hebben ze niet zoveel. 2-2 in een thuiswedstrijd is natuurlijk niet zo goed. Maar eerder hangt de 2-3 in de lucht dan de 3-2 voor Juventus. Twee goals dus gezien. In het begin van Higuaín een gemiste penalty van de Argentijn. Costa gaat overigens nu naar de kant bij Juventus. Kane maakte de 2-1. Zijn zevende goal al in de Champions League. Dat is toch ook heel erg knap. De topscorer van de Champions League. En in de tweede helft werd het dus door die vrije trap van Eriksen 2-2... Buffon zag die bal laat. De muur stond naar mijn mening ook niet goed. En Eriksen prikte die bal achter Buffon tegen de touwen. De extra tijd zit er nu bijna op. Juventus Tottenham Hotspur 2-2. Dat lijkt... De eindstand te gaan worden in het prachtige stadion van Juventus. Niet eens zo gigantisch groot. 41.000 mensen, maar het is al. Alle wedstrijden is het uitverkocht. Einde wedstrijd, zegt de Duitser Felix Brieg. En dat betekent dat het op 7 maart heel erg spannend gaat worden. Juventus tegen Tottenham Hotspur. Eindigt vanavond in Turijn in 2-2. Vannacht komen bij de Olympische Spelen de snowboarders weer in actie. De mannen gaan op de halfpipe de strijd aan met elkaar en met de elementen... want net als de afgelopen dagen zal ook nu weer de wind een belangrijke rol kunnen gaan spelen. We gaan vooruitkijken naar dit spectaculaire onderdeel met onze Olympische gast. Joris Ouerkerk is een Nederlandse freestyle snowboarder... maar hij werd geboren in Zwitserland in 1992 in Stalikon... In 12-jarige leeftijd koos hij voor de sport van de waaghalzen. Het leuke is bij deze schans, de eerste 10 meter, is bijna vrije val eigenlijk. Je gaat eigenlijk rechtuit naar beneden. In 2011 debuteerde hij op het hoogste niveau... en later dat jaar stond hij bij de wereldbekerwedstrijd Big Air in Londen op het podium. Hij veroverde brons. Top 8 is altijd uh, het limiet voor een A-status. Ik heb nu een aanstaat, dus wil ik die behouden. Bij de wereldkampioenschappen snowboarden in 2013 in Canada... eindigde hij als 13e. Het betekende dat hij zich niet plaatste voor de Olympische Spelen. Daarvoor was een plek bij de beste 8 vereist. Oh, oh. oh my god. Are you right? Joris Auwerkerk studeerde marketing en communicatie aan de Johan Cruijff University in zijn woonplaats Amsterdam. Ja, Joris, van welkom. Dankjewel. je bent geboren dus in, uh, in Zwitserland. Klopt. Uh, heb je volgens mij, word je geboren met uh, snowboard of skis aan, volgens mij? Uh, ik ben begonnen op skies. Ja? Uh, Welke toen... leeftijd categorie? Nou, ik denk dat ik rond de twee was, ja. Toen ja. Één. <laughs> ja. <laughs> Mooi, hè? Ja, en, en, en foutloos naar beneden natuurlijk. En wanneer ben je toen overgestapt op het snowboarden? Uh, nou, ik heb toen eigenlijk een pauze gehad van zeker zes jaar. Uh, toen was ik naar Nederland verhuisd rond de zesde. Wat zei je nou? Je hebt een pauze van twee keer zes jaar gehad? Nee, ongeveer, ongeveer zes oh, jaar. ongeveer zes ja. jaar, ja. En toen, rond mijn twaalfde, ben ik begonnen op de indoorbaan uh, in Spaarnwoude. En toen ben ik begonnen met snowboarden. En in de tussentijd ben je gewoon heen en weer uh, geweest, heen uh, en weer gegaan, steeds tussen Zwitserland en Nederland of zo met je ouders? Of? Wel om mijn vader te bezoeken, die woonde nog in Zwitserland. Aha. Uh, maar verder niet geschiet of gesnowboord daar. Ja, ja helder. Um, voor we over, de, over die halfpijpen gaan praten... even terug naar het uh, allereerste begin van de Spelen. Uh, Niek van der Velden die kwam bij de warming-up van de sloopstaal ten val. We hoorden jou ook net even vallen heen. In, dat in, in, in nou, gebeurt heel vaak met snel worden. Ja, daarom, dat, dat is ook wel zo. Maar hij brak uh, zijn rechterbovenarm. bovenarm. Toch een ongelukkig moment als je het uh, verplan bent om te presteren op de Spelen. Overigens mag hij morgen het ziekenhuis uit. Ik weet niet of je dat al wist. Ik heb geen idee eigenlijk, ik hoop ja. het wel voor. Ja, we hebben een afspraak ook met hem morgen, dus dan uh, hopen we ook zijn verhalen uh, te kunnen horen. Heb jij met hem ook uh, gesport? Uh, ja, ja, we hebben wel. Uh, we hebben niet samen in het Nederlandse team gezeten. Toen was hij nog in het juniorenteam. Maar uh, we hebben wel af en toe samen gesnowboard. En uh, ik zag hem wel altijd als uh, het talentje. En ik heb hem ook uiteindelijk gekoppeld aan... Uh, mijn sponsoren toen de tijd ook nog. Oh, kijk aan. Ja. Dus jullie hebben wel een link. Ja. Wat bedoel je met het, het talentje? Ja, het klinkt helemaal maar zo bedoel je het voor ja. niet. Wat, wat had hij wat anderen niet hadden of hebben? Um, ja, het is heel moeilijk te zien in het snowboarden. In het snowboarden zie je, zie je het gewoon heel erg qua aan, aan iemand zijn stijl. Uh, hoe iemand snowboardt, dan kan je gewoon zien of iemand echt talent heeft of niet. Uh, bij hem zag het er gewoon heel goed gecontroleerd uit. Daar kon je zien van hij gaat, hij gaat echt wel goed worden. Ja. Des te vreemder is die val eigenlijk. Maar daar had de wind ook een rol in, denk ik, hè? of niet? Hè? Ja, ik denk dat de wind een hele grote rol speelde. Um, hij is natuurlijk nog heel erg jong en licht... dus dan waai je gewoon snel weg. En um, hij heeft ook nog niet heel erg veel ervaring... met zulke grote parcours. dus uh, Dit is zijn eerste Olympische Spelen. Dus hij kan al heel blij zijn dat hij er stond. En uh, dit is gewoon een goede ervaring voor de volgende keer. Heb je zelf ook wel eens zo'n uh, zo zo moment gehad? Zo'n val dat je denkt, oh nee. Ja, vaak genoeg... Uh, bij elke wedstrijd heb je wel een keer dat je goed valt. Uh, maar, uh, ik heb je wel zo... eens gehad dat je fout viel? Uh, ja, vaak genoeg. Zeker weten. Ik heb aardig wat gebroken in mijn lichaam. Nou, zeg, zeg maar. Uh, pff, nou, waar, ik, waar zal ik beginnen? Ik heb, uh, <laughs> ik heb een gat in mijn long gehad, in mijn nier. Ik heb een breuk in mijn rug gehad. Mijn schouder is een stuk of vijftien keer te komen gegaan. We hadden het vandaag ja. op de redactie over. De, de, de, de, de, de, en dan vervolgens ga je dus gewoon weer doodleuk zodra het kan weer van die helling af, toch? Ja, zodra je het gips bent, ga je weer de helling op, ja. En is dat dan nooit... Heb jij ge geen moment gehad dat je na een val dacht... oeh, even slik ik maar ik moet er nu even doorheen? Um, je bent waarschijnlijk wel bang voor die val die je gehad hebt. Um, elke keer als je dan die, die truc wil op, weer opnieuw wil gaan doen... dan denk je natuurlijk toch aan die val. En dan, als je al verkeerd denkt over een bepaalde truc... dan ga je het waarschijnlijk ook verkeerd doen... Dus dat moet je wel echt uit je hoofd gaan krijgen voordat je weer opnieuw gaat uh, beginnen met zo'n truc. Hmm. Hoe, hoe groot is de druk bij jou geweest van je vader of je moeder? Die zei: hey, jongen, kom op, hou maar me nou mee op. Kijk nou wat er gebeurt. Nou, mijn moeder die durfde niet echt naar wedstrijden te kijken. Ze is misschien één ja. of twee keer echt naar een grote wedstrijd meegegaan. Ja. En dat vond ze echt doodeng. Dat zegt al genoeg, ja. ja. Uh, maar ze, ze hebben nooit gezegd: van stop ermee, dit gaat te ver. Oh ja. uh, ik heb maar dan wel... is het toch een soort verslaving? Denk ik dan. Uh, ja, als, je als, je, als je logisch nadenkt en, en, en, en jij zegt wat je allemaal hebt gehad... dan zou je toch na twee keer denken, zo'n zware val... van nou, misschien moet ik het toch maar niet doen. Nee, het blijft een adrenaline junkie. Ja. Ja, ja. ja, dat is het, hè? Ja. En, en bij Nick was dus de wind speelde een belangrijke rol. Um, gaat straks bij de halfpipe de wind het ook heel erg beïnvloeden... of heb je daar minder last van? Halfpipe voel je er iets minder van... omdat je daar niet zo hoog gaat en uh, ook niet zo snel gaat... Um, ze zullen er wel wat van voelen, zeker weten. Dus als het echt hard stormt, dan kan het gewoon niet. Want dan waai je gewoon de halfpijp uit. Um, maar verder het is niet zo erg als uh, bij de sloopstaal. Dat als het echt een klein beetje waait dat je dan meteen uh, drie meter tekort komt. Wat is het verschil qua, qua type sporter... als je de halfpijp vergelijkt met de sloopstaal? Ik denk minimaal. Uh, vroeger maar je ziet niet dezelfde sporters allebei doen, echt, toch? Niet vaak meer tegenwoordig. Vier jaar geleden zag je het nog best wel veel. Dat er euh, nou, zeker een stuk of tien die de sloopstijl deden en de halfpijp. Volgens mij heb je er nu maar één. Dit jaar. Ja, dat was ook denk ik gebrek aan breedte in de sport, neem ik aan. Want de sport is natuurlijk enorm populair geworden. Dus daarmee is de kwaliteit en het aanbod van, van sporters ook toegenomen, toch? Of niet? Ja, zeker weten. En ja. nu is het niveau zo hoog geworden in sloopstijl en ook in halfpijp, dat je niet meer kan focussen op beide. Je hebt gewoon niet genoeg tijd om voor beide te trainen. Dat, dat red je gewoon niet. Ja. Even over uh, de wedstrijd van komende nacht. Uh, er even vanuitgaande dat hij dus doorgaat. Want je zegt de wind is wat minder uh, van invloed. Zou wel invloed hebben. Wie zijn de, wie zijn de kanshebbers? Of komen we weer bij uh, bij Johnny White uit. De kans is groot natuurlijk. Hij heeft de kwalificatie gewonnen. Um, ik denk dat de kans wel groot is dat een van de anderen kunnen winnen. Want... Normaal gesproken had hij altijd een stuk meer punten dan de rest. Maar dit keer is het echt heel dicht op elkaar. Dus het ziet, uh, als je kijkt naar de kwalificatie. Dus dan heb je nog um, Scotty James, een Australier... en een Japanner die echt heel dicht bij hem zijn. Um, dus zij maken zeker wel een grote kans. Ja, Sean White is degene die groot won in 26, 6 2 Volgens nee. mij? Ja, ja, hij wint eigenlijk alles. Ja. Heb je, heb je, je hebt hem ongetwijfeld live ook wel zien springen. Zeker, ja. ja. Is Vakker. dat dan echt uh, dat je dan zit te kijken en je denkt... nou, wat, wat die jongen aan het doen is? Het is een robot. Het is een echte atleet. Ja? Ik, ik noem hem ook niet een echte snowboarder. Het is echt een atleet gewoon. Ja. Want? Een um, snowboarder die, uh, die is altijd wat meer open tegen andere snowboarders. Uh, hij is dat minder. Hij doet zijn eigen ding. Hij focust zich op zijn ding. Hij wil ook niet dat zijn vrienden winnen... Uh, ook al zijn ze beter, hij wil gewoon winnen. Ja. En de gemiddelde snowboarder is daar wat makkelijker mee. En die vindt gewoon, als mijn beste maat beter is dan dat ik ben... dan hoort hij te winnen. Ja. Als je nou kijkt naar het deelnemersveld uh, vannacht... Zit er zitten geen Nederlanders bij. Uh, zie je dat veranderen in de toekomst? Uh, ik hoop het wel. In de halfpijp uh, zie ik het niet gebeuren. Want we hebben gewoon hele moeilijke trainingsomstandigheden... in Nederland voor het snowboarden. Um, dus we hebben nog wel schansjes en rails. En dat kan je dan uiteindelijk in het buitenland uitbreiden... naar grotere schansen en grotere rails. Maar we hebben geen halfpijp in Nederland. Dus mm -hmm. dat is heel moeilijk om te trainen voor, uh, voor de Nederlanders. Ja, dus je moet wel enorm investeren. Want je moet dan toch naar een plek waar zo'n halfpijp dan weer wel is. Dan moet je fulltime uh, in het buitenland gaan wonen om ja. halfpijp te trainen. De, maar zie je het wel gebeuren? Want het snowboard is natuurlijk de afgelopen jaren wel enorm populair geworden. Ja, zeker weten. Ik denk dat sloopt ook. Uh, alleen maar blijft groeien, ook binnen Nederland. Dus we zullen vast wel Nederlandse talenten aankomen in de sloopstijl. Maar in de halfwijf gaat het heel moeilijk worden. Ja. Wat doe je eigenlijk uh, deze dagen? Sta je ik, nog wel eens op een snowboard, of niet? Ik sta nog wel redelijk veel op snowboard. Uh, ik ben uh, marketingmanager voor een aantal winkels uh, in Amsterdam. Dus ik, uh, die zijn allemaal snowskate surf gerelateerd. Dus we gaan nog wel uh, mee met tripjes naar de sneeuw. Ah, ja. Testtripjes, Zelf organiseren we evenementen. Dus dan. Uh, Daarmee ben ik nog wel veel op de sneeuw. Nou, heb je goed voor elkaar? Zeker. Volgend ja. weekend weer, eindelijk. Ja. Kijk eens aan. Mooi zo. Ga je vannacht kijken? Ik denk vannacht niet. Ik denk dat morgen de replay gaat. ga kijken de replay. Ja. Zal het me ja. leuk vinden. Ja. Ja. <laughs> zeg, dankjewel voor je mooie verhalen. goed, Dankjewel. Lange tijd stond de jaren van Kerkhoff in de schaduw van de kopvrouwen... van de Nederlandse, van de Nederlandse vrouwen ploeg. Jorien Temos, Suzanne Schulting. Een donderspeech van bondscoach Jeroen Otter deed haar afgelopen najaar... beseffen dat ook zij voor de prijzen kon rijden. De gevonden geloof en eigen kunde kunnen betaalde zich vandaag uit. De geluksdag van Jara van Kerkhoff in de reportage van Edwin Cornelissen. De shorttrackdag van Jara van Kerkhoff begint met een kraker in de kwartfinales. Ga er maar aan staan in een rit met Fontana, met de Canadezen Saint-Gelais. Ja, dat was een pittige race, maar ik dacht als ik goed start... dan kan ik mooi met Fontana mee of ik alleen nog maar achter met te kijken. Maar dat liep helemaal anders dan verwacht. Daar zijn ze vertrokken en van Kerkhoff vecht en vecht en valt in de eerste bocht. En dan wordt de wedstrijd stilgelegd. Uh, Jaren die wogen denk ik gisteren in op een uh, hele lichte 54 kilo. En dan begrijp je als je tegen meiden staat die uh, ruim uh, uh, over de 65, 68, sommige misschien 70 kilo zaten. Ja dan, dan het lichtste contact en je wordt al aan de kant gezet. En dat gebeurde vandaag in haar uh, kwartfinale. Penalty! saint die gaat eruit. Nou ja, dan staat die Poolse die goed start wel ineens dichterbij. Hè? Dus daar was ik wel extra alert op. Zo gaan ze de bocht in. Zo gaan ze naar de streep. Jara van Kerkhoff na de halve finale. In de halve stond op 4. Dus je hebt eigenlijk alleen maar te winnen, natuurlijk. De strijd om twee plekjes: de strijd om een finaleplaats. Met Boutin voorop, kansloze ogen, En helemaal achteraan Jara van Kerkhoff. Maar ze komt. En ik wist dat ik gewoon moest bouwen, snelheid bouwen, bouwen, bouwen. En wachten tot iets gebeurt. En dan. Uh... Ze gaat vechten, ze gaat strijden. Ik kan heel goed op snelheid. Het krap draaien, dus uh, daar moest ik uh, op vertrouwen en dat uh, kwam precies goed uit. Ze gaat op zoek naar iets dat misschien toch nog mogelijk is. En dan is het in een split second, moet ze dat besluit nemen, doe ik het of doe ik het niet. En... Oh, wat is dit! Ongelooflijk! Van Kerkhoff in één keer naar de eerste plaats. Van Kerkhoff laatste bocht in en naar de finale. Een wonder in goal! Nee. De spanning is voelbaar in het stadion. Ik loop even naar boven. Dan kom ik de familie tegen van Yara. Zus Sanne, oud trekster, die hier meeleeft. Sanne, hoe gaat het daar op de tribune? Nou, ah, heel slecht. Ik heb het echt niet meer. Zo erg? Ja, ik, eh, ik trek het slecht. Ja. Ik word Wat? alleen maar zenuwachtiger nu. Ze had zo'n dag nodig waar alles in elkaar viel. Hè? Alle puzzelstukjes. Is dit dan zo'n dag? Ja, daar hadden we het gisteren over. Hè? Nou Laten we het hopen vijfreidsters in de finale, dan ben je wel zo dicht bij de medailles. Ja, en daarom ben ik ook zo zenuwachtig nu, denk ik. Jij wil niet dat het zo'n anticlimax wordt natuurlijk. Nee, dan sta je in de finale en dan zal het je toch niet gebeuren dat je dan geen medaille haalt. Ik, we gaan het zien. Het zijn er vijf, ze staat op drie en het zijn allemaal wereldtoppers. Ik hoop dat zij gewoon nu het goede gevoel en de lekkere flow waar ze in zit, dat ze dat vast kan houden. En dan zien we het over een paar minuten. Het belooft een gekke huis te worden deze finale met de Koreaanse Choi daar ook in. Ja, ik vond het echt mooi. Ik zag eerst al die weef. Ik denk, ja, je moet ook wel gaan genieten hoor nu. Maar uh, ja, dat was super gaaf. Ja, ik vond het een mooie sfeer. Yara van Kerkhoff. Ze schudden benen nog eens los op het ijs. Weg, vertrokken. Fontana goed. Van Kerkhoff dramatisch slecht. de start van Jara van Kerkhoff. En dan kan zich vergeven. Ja, moeizaam. Ik tikte tegen Elise geloof ik. En toen dacht ik nou, laat ik maar gewoon uh, mijn verlies nemen. En uh, wel zorg dat ik snelheid hou. Van Kerkhoff keert terug.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 ja, ik heb geen idee, er gebeurde van alles en één keer reek er te vroeg op en toen dacht ik, nee, nu, nu lukt het niet meer en de mocht erna lukt het toch nog wel. En, uh... en Jara van Kerkhoff pakt de bronzen medaille. Nou ja, toen kwam ik als derde over de streep. Het is tweede. Zonder de... Ik uitsticht je toch, er komt de penalty. Zilver voor Jara van Kerkhoff, ik zei het je. Ja, hartstikke mooi en dan blijkt er nog ook een Koreaanse gedisqualificeerd te worden. Ja, daar ben ik nooit zo heel erg happy mee, maar... Uh... Ze staat gewoon op het podium, heel hartstikke top. Daar kijken de ouders de huilende moeder van Jara van Kerkhoff. En in de catacombe zien we daar Wilf O'Reilly, de shorttrackbaas van de KNSB. Met de tranen in de ogen. Waanzinnig voor jaren, echt, ik kan bijna huilen. Het is zo mooi. De geluksdag van Jara van Kerkhoff. Het ongelooflijke is gebeurd. Ja, mooie reportage van Edwin Cornelissen. Lange tijd stond Jaren Kerkhoff in de schaduw van de kopvrouw van de Nederlandse Vrouwen Shorttrackploeg. Uh, ja, we ja gaan dat, naar was de, Jara. dat was Jaren. Dat was Jaren, dat hebben we net verteld. We gaan even naar Jack Ori. Dat was de bedoeling, want dat is het succes van de Nederlandse schaatsers. Drie van de vier gouden medailles zijn behaald door schaatsers uit zijn ploeg. Dat lijkt geen toeval. Ori is al jaren bezig met deze spelen en heeft daarbij zijn eigen manier van werken. Ik ben niet van tevoren bezig met uh, wie waar wat gaat winnen, dat, dat doe ik niet.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 Tellon Griekspoor heeft op de tweede dag van het ABN amro tennis voor een daverende verrassing gezorgd door Stan Wawrinka uit te schakelen. De Zwitser is de nummer 13 van de wereld... en schreef drie jaar geleden het toernooi van de Rotterdam nog op zijn naam. Vanavond verslikte hij zich in drie sets in de nummer 259 van de wereld. Tellon Griekspoor. Mark Brassen sprak met hem. Tellon, uh... Veel Nederlandse spelers hebben het altijd over de magie hier, van een avondwedstrijd in Ahoy. Hoe was dat bij jou vanavond? Ja, onwijs. Onwijs mooi om voor eigen publiek een avondwedstrijd te spelen. Die kans krijg je niet elke week, elk jaar. Nee, super superblij. Uh, het was redelijk druk, dus daar ben ik blij mee. Wat kun je omschrijven? Wat gebeurt er met je als je zo'n vol Ahoy... Als je, als je dat binnenloopt? De lichten zijn uit. Het is, je hoort het geroezemoes van de mensen. Denk ik, wat gebeurt er dan nou met je? Nou ja, dat is een en al kippenvel. Uh, ik heb het vorig jaar meegemaakt... maar toen was het niet zo druk en toen was het toch overdag. Nu een avondwedstrijd was... Wat ik zeg, vrij vol en uh, ja, dat is gewoon een en al kippenvel oplopen Is dat iets waar je als, als klein jongetje van, van droomde of naar cake of zoiets had, dat, dat wil ik later ook? Ja, zeker. Om voor een vol Ahoy te spelen een avondwedstrijd avondwedstrijd, ja, daar droom je alleen maar van. En om dan nog tegen zo'n groot kampioen te winnen, ja, dat is ongelooflijk. Ja, want dan rolt de naam van Wawrinka opeens uit uh, bij de loting eruit. En wat, wat, wat denk je dan? Ja, mooi. Mooi en pittig. Uh, ik denk dat er weinig goede lotingen zijn op dit toernooi. Het zijn allemaal onwijs goede spelers. En om dan eigenlijk tegen zo'n mooie naam te spelen op, op het center, kort, een ja, daar droom je alleen maar van. Heb je ook volgenomen om ervan te genieten? Ja, zeker. Dat was zeker. Dat was missie 1. Geniet van het moment dat je er staat. Je krijgt die kans niet elke week. Dus ja, ook, ook zeker gedaan. In een rood-wit-blauw shirt, een Nederlands shirt, bewust. Nou ja, bewust nee, niet zozeer. Ik voel me goed, euh, ja, voel me goed in het shirt. Ik denk, doe me aan en uh, het heeft geholpen. Wanneer had jij het idee dat valt hier iets te halen? Uh, half eerst set al. Ik kwam een vroege break achter, maar ik zag dat hij wat problemen had met zijn knieën, met bewegen. Dus uh, ik ben er toen in blijven geloven en uh, gelukkig kreeg ik een vroege break begin tweede en die heeft me veel geholpen. Uh, ik heb hier van de week Robin zien trainen met, met Vedere. Timo is met Vedere getraind. Trim van Rijp heb je ook met Vedere getraind eigenlijk? Nee, ik heb niet met Vedere getraind, wel met Dimitrov en uh, dat ging er ook hard aan toe. Ja, Federer zou eventueel mogelijk, maar dan kijken we wel heel ver vooruit... zou eventueel een kwartfinale partij kunnen worden. Is dat een extra stimulans voor je, voor je volgende ronde? Ja, zeker. Ik bedoel, dat, dat zou helemaal een droom zijn. Het is een droom voor mij om in de tweede ronde te staan tegen een Nederlander. Ik ken beide jongens goed. Dus dat is mooi. En uh, dan de eventuele kwartfinale, die wordt helemaal mooi. Je hebt een tijd niet gespeeld vanwege een voetbalversuur, slijmbeursontsteking, uh, uh, drie maanden niet gespeeld. Je laatste wedstrijd was future niveau volgens mij. Dan zit je toch bij het Davis Cup team, dan speel je toch in Ahoy, win je van Wawrinka. Wat, wat, wat, wat voor weken zijn dit? Ja, bizar. Had uh, ik echt niet kunnen denken. Ik behaalde onwijs dat ik niet naar Australië kon. Toch op tijd fit voor de Davis Cup, uh, al goed te spelen die week. Nou, nu hier, uh, ja, blij dat ik, deze, dat ik mijn eerste wedstrijd van het jaar van waar we in kan winnen. Dat is alleen maar bizar. Maar hierna ga je toch weer waarschijnlijk de futures, waarschijnlijk de challengers in. Uh, dat is wel een enorm contrast. Ja, dat is terug, uh, terug naar, de, naar de echte wereld. Nou ja, ik zal mijn ranking omhoog moeten krijgen zodat ik uh, challengers speel. Uh, ATP-kwalificaties, het uh, doel is dus uiteraard om zoveel mogelijk challengers te spelen en door te gaan naar de ATP's. Dit pakken ze je sowieso niet meer af. Nee, zeker. Griekspoor speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Robin Hazen en Timo de Bakker. Blijft een raar verhaal. Een grote naam die dan zo uh, wordt weggetikt. Maar goed, leuk voor uh, Griekspoor, hoor. En, uh, goed gedaan. Complimenten. Toch weer de Nederlander door. En dat met een uh, wildcard. Tot zover deze editie. We zijn er bijna. Maar Diederik, je wil vast nog even terugblikken... op die bijzondere dag vol Nederlandse medailles op de Spelen. Ja, er gebeurde heel veel vandaag. Maar laten we niet vergeten dat Yara van Kerkhof... zilver heeft gewonnen op de 500 meter bij het Short Track. Dat is op zichzelf natuurlijk heel mooi... Maar na afloop gaf zij aan dat het besef er nog niet is. Dat is vervelend natuurlijk, want dat had er al lang moeten zijn. Als je medaille wint, dan wil je dat ook beseffen. Dan wil je niet uren zitten wachten tot het besef er is. Waarschijnlijk is het een fout van de organisatie. Die had gewoon het besef moeten regelen dat is niet gebeurd En daardoor heeft Jara van Kerkhoff nog altijd geen idee... dat ze een medaille heeft gewonnen. Heel slordig, ze gaan nu wachten tot morgen... En als besef er dan nog niet is, ja, dan gaat er een klacht komen bij het IOC. Want uh, dit kan natuurlijk niet. Of zoals ze zelf zegt, dit is heel onwerkelijk en niet te bevatten. Goed, zometeen dat oog met kofferbraak. Nog een hele fijne avond. Tot morgen! Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl